mm Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De massa-executie bij kamp Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog... heeft op een andere plek plaatsgevonden dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek door kamp Amersfoort waarover trouw schrijft. In april 1942 schoten de nazi's in Amersfoort 77 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie dood. Op de plek waar dat zou zijn gebeurd staat nu een herinneringsmonument. Maar uit het onderzoek blijkt dat de executieplek enkele honderden meters verderop was nu een golfbaan ligt. Er wordt nu overlegd wat de gevolgen zijn van die ontdekking. De stichting, die de executie elk jaar herdenkt... vindt het niet nodig om het monument te verplaatsen. Een jury in de Amerikaanse staat Florida... heeft een voormalige politieman vrijgesproken... van nalatigheid bij het bloedbad in Parkland in 2018... Een 19-jarige leerling schoot toen op een middelbare school... 14 scholieren en drie medewerkers dood. De politieman bleef buiten de school wachten tot de schoten voorbij waren. De schutter wist te ontkomen en werd later gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld. De politieman zei dat hij dacht dat de schutter buiten de school was... en zei dat hij geen kogelwerend vest droeg. Toenmalig president Trump noemde hem een lafaard. Na de vrijspraak barstte de politieman in huilen uit. De Israëlische geheime dienst Mossad zegt in Iran een leider van een Iraans moordcommando te hebben opgepakt. Het commando zou aanslagen hebben gepland op Israëlische zakenlieden op Cyprus. Onduidelijk is waar de Iranier naartoe is gebracht. De Mossad heeft beelden naar buiten gebracht waarop de Iraniër zijn betrokkenheid bekent, Maar het is onduidelijk of hij onder dwang sprak. Iran zegt niets over de kwestie. De twee landen zijn aardsvijanden van elkaar. Het weer, het is overwegend droog, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag vrij zonnig, maar landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. picture of you on my wall, it's not hilarious, you say that I, I can do without you, oh, but you're wrong this time, give me your number to call the phone, just in case, but don't you think that I want you back in my 6.9 is zon, zee, zandvoort en zomerhits, alle ver vakantie. Zomer ander 23 korte rokjes vind ik Beeldig velle kleuren en een clip in mijn haar. De zon die schijnt op mijn koppie, pootje vader vindt het toppie. Op vakantie, Ibiza, ik kom eraan. Kom van het strand, m'n tellijn is al zichtbaar. zichtbaar. Kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Een Peach goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn andere vakantie De benen beest, pa jasje roepte de... Version van Ook in de zomer. CFM. We <laughs>